Een boven, een boven, een boven. Drie koffie. Die blijven verrekken het gewoon om Nederlands te spreken. Maar ze verstaan het onderschoen. zijn walen. Maar daarom kunnen ze toch wel Nederlands spreken als ze horen dat ze met Nederlanders te maken hebben. Dat hebben ze toch zeker wel op school geleerd. Bent u hier al wel eens eerlijk geweest? Nooit. Het is zelfs de eerste keer dat ik in het buitenland ben. Maar zo durf je tegenwoordig haast niet meer te zeggen. Ook nooit naar Parijs? Nooit. Toen we jong waren was het oorlog. En na de oorlog kwamen de kinderen. En toen hadden we er bovendien geen geld voor. Maar ik heb het nooit gemist. weer café, U moet even wachten. Het water moet eerst door het filter trekken. Ah. Zullen we elkaar tutoieren? Ik vraag dat niet gauw. Maar jullie behoren tot een paar mensen in dit gezelschap van wie ik dat op prijs zou stellen. Go go goed, graag. Ik heb ook de indruk dat wij niet zoveel in leeftijd verschillen. Wij twee in ieder geval niet. Je vrouw is waarschijnlijk wat jonger. Maar het is een half jaar ouder. Dat zou je niet zeggen. Hoe oud ben je? 36. Ik 42. Niet zo'n groot verschil dus. Maar je bent wel lid van mijn commissie. Dat is toch niet voor? Hè? Dat had ook omgekeerd kunnen zijn. De enige zin van zo'n commissie is dat je elkaar steunt wanneer dat nodig is. Als je vertrouwen in iemand hebt, tenminste. En dat had ik, vanaf de eerste ontmoeting. Daar heb ik anders nog niet veel reden toe gegeven. Dat komt wel. Is de koffie nu goed? Nog even. Wat een idioot systeem. Daar moet je toch weer voor in België zijn. En jij staat bovendien enorm onder de druk van Beerta. Dat is ik onder Van herfte. Dat is heel frustrerend. Uh, welke trein nemen jullie morgen? Wij gaan door naar Frankrijk met vakantie. Heel verstandig. Dan is een congres nog ergens goed voor. Woensdag 26 september. 1962, Sondona, zwaar bewolkt, koud, bijna zonder rusten hier gelopen, hoog, ver. Sinds half twee zitten we in het café en lezen steeds opnieuw dezelfde krant. Aardig café. nog een uur voor het eten. De wc is in de garage. Er staat een trapauto en er ligt een hoop rotzooi. De wc is een gat in de grond van waar je, je als een haast moet wegspoelen als je doorgetrokken hebt. Het valt me op dat ik in deze vakantie zo weinig opmerk vergeleken bij de vorige. Of verbeeld ik me dat? Ligt het aan het land? Of ben ik meer toerist geworden? Meer bezig met mezelf? ...en minder geïnteresseerd in de omgeving. Ik ben geneigd het laatste te denken. Toenemend isolement. Benauwdheden. Pijn in mijn borst. Enzovoort, enzovoort. De laatste vier jaar... ...ken ik het gevoel niet meer dat ik vrij en zelfstandig ben... In plaats daarvan een voortdurende angstige gejaagdheid, alsof ik ergens aan ontsnappen moet. Omdat ik niet weet waaraan, weet ik ook niet hoe. Het is allemaal heel logisch. Het gevolg is een toenemende behoefte thuis te zijn, in de kleinst mogelijke en meest overzichtelijke omgeving. Niemand zien, niets beleven wat de situatie compliceert, en dan de zaken rustig onder ogen zien. Is de Bruin nog niet? De Bruin ligt in het ziekenhuis. Ik ben de vervanger. Ik ben koning. Ik werk hier. Hendricks. Aangenaam. Wat heeft de Bruin? Dat ken ik u niet. Zeg, ik ben hier ook maar net. Wil u misschien een bakje koffie? Ik heb net gezet. Straks graag. Dag meneer Beerta. Dag Maarten. Ik hoor dat De Bruin in het ziekenhuis ligt. De Bruin ligt in het ziekenhuis. Hoe heb je het gehad? Goed. Wat heeft hij? De Bruin heeft een hartinfarct. Een hartinfarct? En het is nog wel zo'n voetballer. Dat scheint niet te helpen. Ik ben tenminste maar weer blij dat ik niet voetbal. Heeft hij het dan bij het voetballen gekregen? Nee, hier op zijn werk. Dan ligt het dus aan het werk. Van werken krijg je geen hartinfarct. Dat zit nog. Iets anders. Ik heb een gesprek met Springvloed gehad. Volgens Springvloed kan Bart gemakkelijk voor het eind van het jaar afstuderen. We moeten dus nog eens een gesprek met hem hebben. Wat vind je? Goed. Zodra die komt, zal ik het hem vragen. We kunnen het niet verantwoorden dat die plaats nog langer onbezet blijft. Dat denk ik niet, maar ik zal het hem vragen. Is er nog meer gebeurd? Verder niets. Behalve dat mevrouw de Gruyter een miskraam heeft gehad. Dat interesseert me minder. Mij interesseert het wel. De Gruyter heeft het niet gemakkelijk... En Meirink heeft eindelijk zijn M.O. gehaald. Alsjeblieft. <laughs> Ik heb niet de indruk dat je met veel plezier aan je werk gaat. Ik moet nog even wennen. Dat is te veel tegelijk. Wen dan maar even. Ik zal je voorlopig niet lastig vallen. Is er eigenlijk al iemand bij de bruin geweest? Nee, huis... Hendrik, je bent getrouwd? Ja. Hoe was dat? Ach, hoe is dat? Je moet maar eens komen. Heen. Ik zal het er eens met Annegine over hebben. Moet ook een keer naar de Bruin? Ja, dat had ik ook al gedaan. Hoe was jullie vakantie? We hebben 500 kilometer gelopen. Maar dat vertel ik nog wel over. Dag Teun, jij bent bij de Bruin geweest? Ja. Hoe is het met hem? Slecht. Gaat hij dood? Wie niet? <laughs> Waar ligt hij? Waar ik ook lag. Op dezelfde zaal. Dag Kees. Dag meneer Dag Koning. Martin. Nog wel gefeliciteerd. Dank je. Hoe gaat het hier? Goed hoor. Wij amuseren ons kostelijk. Dag meneer Koning. De Bruin heeft een hartinfarct gehad. Dat heb ik gehoord. Oh. Mist u hem? Dat nou niet. Maar als je hart het niet meer doet, is dat niet zo'n best natuurlijk. Maar zijn hart doet het nog wel. Ja, dat wel. Maar hoe? Vraagt u maar aan Nijhuis. Nou is het wel weer genoeg, meneer Vlofstra. <laughs> Jij bent geslaagd, hè? Dank je, maar het was wel weer op het randje. Dat doet er niet toe. Als de druk maar weg is. Van... Dag, Jan. Dag, m'n moederman. Dag, meneer en... Koning. Tron. Ik heb gehoord ja, ik dat u gewandeld hebt. Ja. Dat vind ik nou zo leuk. Dat deden mijn man en ik ook altijd. Ik vind het echt iets voor u. De koffie. Pas u toch op, meneer Hendricks. Jawel. Ik pas wel op. Bent u kelder geweest? Nee. Bakker. Mijn grootvader was ook bakker. Wij? Ken u die advertentie van Muller? Krentenbrood moet van Muller zijn... Ken jullie? die? Ja. Als hij bij Hendrix op is, zei wij dan. <lacht> Hoe was het? Ik ben mijn bek af. Maar je hoeft toch ook niet meteen de eerste dag al zo idioot hard te werken? Ik heb helemaal niet hard gewerkt. Ik heb geen bal gedaan. Vreet me niet op. Ik heb hier <lacht> nog niks gedaan. Ik heb niet hard gewerkt. Hebben Hendrik en Annegir nog iets gezegd van die envelop met bloemetjes? Die we ze uit de Auvergne gestuurd hebben? Nee. De Bruin heeft een hartinfarct gehad. Ik vind het heel aardig van professor Springvloed dat hij zegt dat ik in december al kan afstuderen. Maar ik denk toch niet. Dat ik dat kan. Wanneer kun je dan wel afstuderen? Dat kan ik echt nog niet zeggen. Maar je hebt toch wel een idee? Je weet toch wel hoe ver je ongeveer bent? Ik weet wel hoe ver ik ben, maar ik weet niet hoe lang ik nog nodig heb voor de rest. In het voorjaar? Ik weet het echt niet. Want je begrijpt dat wij niet al maar kunnen blijven wachten. We hebben geld. ...voor je op de begroting gezet en daar moeten we nu ook een bestemming aan geven. Maar dat was nog niet op mijn verzoek. Dat was niet op jouw verzoek, maar het was wel voor jou bedoeld. Dat stel ik natuurlijk zeer op prijs. U hebt dat geld op de begroting gezet omdat u dacht dat we het het eerste jaar toch niet zouden krijgen. Dat doet er nu niet toe. We hebben het nu eenmaal gekregen en daar ben ik blij om. Het gaat er nu om dat we het ook uitgeven... Anders zeggen ze een volgende keer: die. Beerta vraagt wel geld aan, maar hij heeft er niet eens een. bestemming voor. Dus die hoeven we niet meer serieus te nemen. Dat zou ik heel akelig vinden. En daarom dring ik er zo op aan dat je haast maakt. Maar daar hoeft Bart toch niet de dupe van te worden? Oh, maar ik voel mij helemaal niet de dupe. Ik vind het erg aardig dat u allebei zoveel moeite doet. Ik kan alleen niet beloven dat ik zo gauw zou afstuderen. Daarvoor moet ik nog te veel doen. Maar het voorjaar is toch niet te veel gevraagd? Als professor Springvloed nu zegt dat je dit najaar al kunt afstuderen, dan kun jij toch wel in het voorjaar afstuderen. Ik kan daar alleen nu nog niets van zeggen. Waarom zou Bart nou niet gewoon in zijn eigen tempo afstuderen? Zolang kunnen we toch best losse krachten aannemen? Het is niet dat ik geen haast wil maken, het is alleen dat het echt niet sneller kan, naar mijn mening dan. Maar je kunt toch wel beloven dat je je best zult doen om in het voorjaar af te studeren. Ik begrijp werkelijk niet dat je dat niet kunt beloven. Ik kan het echt niet beloven. Ik zou het heel graag doen om u een plezier te doen, maar ik kan het echt niet. Dan zullen we misschien genoodzaakt zijn om een ander te nemen. Al zou mij dat natuurlijk spijt. Daar is natuurlijk geen sprake van. Misschien is dat dan toch maar het beste, want ik wil natuurlijk niet graag dat u door mij in moeilijkheden komt. Goed. Ik zal wel zien... Voorlopig houd ik het erop dat je in het voorjaar afstudeert, en als dat niet lukt, dan zal ik opnieuw een beslissing moeten nemen. Dank u wel. Ik stel het zeer op prijs dat u zoveel vertrouwen in mij stelt, en meneer Koning ook, natuurlijk. Kan ik dan nu gaan? Ik moet namelijk nog naar college. Je kunt gaan. En denk aan wat ik je gezegd heb. Ja, natuurlijk. Ik zal daar zeker aan denken, en ik waardeer het bijzonder dat u zoveel geduld met mij hebt. Die jongen irriteert mij Als je het mij vraagt, studeert hij nooit af Hij studeert wel af, maar ik vind dat u niet zo achter me aan moet drijven Wat moet ik dan? Je praat dan nou dat je wijs bent Ik moet straks tegenover de commissie verantwoorden dat ik die plaats nog altijd niet bezet Dat is uw eigen schuld Kunt u Bart niet de dupe van worden? Ik heb geen schuld En ik laat mij dat niet aanpraten ook Ik doe gewoon mijn werk zal ik het tegenover de commissie verdedigen? Ik heb hem tenslotte uitgekozen. Wacht nu maar eerst eens het voorjaar af. Als hij dan nog niet is afgestudeerd... dan zal ik genoodzaakt zijn andere maatregelen te nemen...